De sociale dienst van de gemeente Midden-Drenthe lijkt zich schuldig te maken aan ernstige misstanden. Het onderzoek van RTV Drenthe blijkt dat bijstandsgerechtigden... extreem snel gekort worden op hun uitkering. Sommige mensen ontvangen al maanden geen uitkering meer van de gemeente. Verslaggever Jeroen Willems, goedenavond. Uh, om hoeveel mensen gaat het? Nou, wij hebben verschillende mensen gesproken. Inmiddels lopen er al 15 zaken tegen de gemeente. Ja, en mensen hebben echt het idee dat de gemeente de pik op hun heeft. Dat ze niet daadwerkelijk met een reïntegratietraject bezig zijn, maar dat ze alleen maar denken aan het korten van deze mensen. Nou, dat is nogal wat, Jeroen. Wat uh, zegt de gemeente hierop? Ja, ik zou eigenlijk een afspraak hebben met burgemeester Jan Broertjes, uh, maar die is op het laatste moment afgezegd, wil niet meer reageren. Inmiddels, inmiddels is ons wel duidelijk geworden uit een accountantsverklaring... dat de laatste twee jaar de boeken niet op orde waren als het gaat om de sociale dienst. Uh, dus ja, daar hebben we wel wat vragen over. Ja, en wat is jouw conclusie dan? Hebben deze mensen een punt?